Landelijk Bureau ter Bestrijding van Racisme Bericht Rotterdam, 11 maart 2004 Presentatie met recht discriminatie bestrijden overhandiging Eerste exemplaar aan minister Donner Op 22 maart 2004 verschijnt de volledig herziene uitgave van het boek met recht discriminatie bestrijden. Met recht discriminatie bestrijden is een praktische handleiding voor diegenen die in hun werkpraktijk door studie of onderzoek in aanraking komen met rassediscriminatie. Aan de hand van internationale en nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie biedt deze handleiding inzichten in en instrumenten voor de juridische bestrijding van rassediscriminatie. Vanuit de verschillende rechtsgebieden en maatschappelijke terreinen als consumentenzaken, arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting en racistisch optreden van extreemrechtse groeperingen, worden uitingen van discriminatie. Beschreven en juridische handvatten geboden ter bestrijding daarvan. De handleiding komt voort en put in belangrijke mate uit de expertise en jaarlange ervaring van het Landelijk Bureau ter bestrijding van ras en discriminatie, LBR. Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek en van 21 maart, de internationale dag ter bestrijding van alle vormen van ras en discriminatie, zal het boek op 22 maart worden gepresenteerd aan belanghebbenden en genodigden. Tijdens de presentatie zal het eerste exemplaar worden overhandigd aan de minister van Justitie J.P.H. Donner. Professor Dokter. Heerspelen zal een lezing houden over de betekenis van het recht voor de bestrijding van rassediscriminatie.